Drie uur. Jobboot met het NOS -journaal. Hij werd gekozen in een vergadering van de Bondsdag... en de vertegenwoordigers van de deelstaten. Hij kreeg driekwart van de stemmen. De president heeft in Duitsland een representatieve functie... en heeft nauwelijks politieke macht. In New York is een vrouw om het leven gekomen toen ze van een roltrap viel. Ze probeerde de hoed van haar zus te vangen die door de wind van haar hoofd vloog. De vrouw viel toen 12 meter naar beneden...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 Leider van de Partij voor de Dieren Tieme, zegt dat boekhouders aan de macht zijn. En daar moeten we mee ophouden. Al nou, dus Thieme. De luchthaven van Hamburg is een half uur ontruimd geweest... nadat tientallen mensen onwel waren geworden. Ze hadden last van hun ogen en luchtwegen. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de luchthaven in Hamburg... is er mogelijk een onbekende stof in het klimaatsysteem terechtgekomen.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 En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, geregeld zon. Het dooit overal bij een temperatuur van 2 graden in het noorden tot 7 in Limburg. De komende dagen meer zon en zachter. Woensdag mogelijk 13 graden. Snachts nog wel nachtworst. Dit is, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A4 richting Den Haag 8 kilometer file tussen Roelovaarsveen en zoetwouder rijndijk met ruim een uur vertraging. Bij zoetwouder rijndijk is de parallelbaan dicht. Je kunt het beste bij Klopend-Burgeveen omrijden over de A44. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dit jaar zijn ze 40 jaar bij elkaar. Oftewel, ze zijn 40 jaar in band Forner. En uh, ze gaan uh, een, een of andere fantastische uh, ja, uh, live spektakel doen op uh, 20 en 21 mei in Luzern. Dat doen ze met de symfonie. Uh, en dat doen ze ook met een orkest Forner. Dus That was Yesterday over deel 2 van Zandvoort uh, op zondag 8 minuten over 3. Dit is uit uh, de jaren 0. Still come along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 I break it up and play it cool ooh, ooh. There's, There's something, something wrong new. Something But who's to blame, I remember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 Jongen jongen, het is allemaal weer nieuwe albums, want deze dame heeft ook weer een nieuwe album. Olivia Newton-John, Magic, en haar nieuwe album heet uh, Live On. En het is een project met uh, drie uh, uh, composer nummers. Met, uh, ja. Goed, in ieder geval, zij heeft weer een nieuwe plaat. Of R. Davis daarvoor met words. Dit is de nummer 1 in Nederland. Ed Sheeran met Castle on the Hill. When I was six years old, I broke my leg.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 Cause I'm bad good God And if you got a big enough stick uh, I'll Come on over baby to the hollow right Don't you wanna learn a new trick? Het is uh, nooit uh, uitgebracht, trouwens, nooit in het geweest. Maar uh, het is wel uh, fantastisch om te horen. Shalai's met uh, Holly Rock van de film Crash Cruel. En. Uh, daarvoor even kijken horen we natuurlijk. de nieuwe single van Edje Sharon. En die heet uh, Castle Rock. En dan moeten we even. Ja. voor Zandvoort en de regio. Ik moest even wat zoeken. Het is al een beetje. wennen na drie maanden geen programma te hebben gedaan.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 Een van evenementen zullen zijn voorzien van meer spektakel en entertainment dan voorheen. Uiteraard zijn de Jumbo van Milledagen, driven by Max Verstappen op 22 en 21 mei nu al legendarisch. En ook dit jaar zal deze ultieme Formule 1 beleving in Zandvoort worden georganiseerd. Natuurlijk komt Max Verstappen met zijn Red Bull Racing F1 bolide tijdens meerdere demoruns in actie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 Naast een keur aan uh, zand evenementen is Circuitpark Zandvoort ook in 2017 een geweldige en uitdagende locatie voor sportieve activiteiten. Waaronder de Runners World Zandvoort circuitrun op 26 maart en Cycling Zandvoort op 17 en 18 juni. En daarnaast biedt het evenemententerrein diverse MTB uh, uh, mogelijkheden voor iedereen die graag een offroad fietsuitdaging aangaat.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 Why I carry on and my mom's is strong, so hold on. Know that this is the one I need your love, but not stress enough. Us. LSI is the bond between us, sound like you like that without any pretence. I need your love, sexual intelligence. My LSI is all that you require. is Mentronik met How Did You Know? En daarvoor de Shaman met Love, Sex and uit uh, De oude schooldoos van Anders van toen hij nog een hipster was. Toen hij nog vrolijk aan het uh, puberen was. <laughs> de Shaman dus in 1992. Goed, de tussenstanden. Ajax is los. Ajax staat met 2-0 voor. doelpunten van Traore en Dolberg. En uh, Ook uh, AZ staat in Heerenveen met 2-0 voor, want Bel Hassani scoorde in de 57e minuut. De 2-0 tegen Herenveen. Goed, nog één plaatje voor uh, 4 uur en het wordt uh, skandaal in Spanisch. Dit is de Spiders Murphy's Gang. In München staat een huis, Doch Freudenhäuser müssen raus. Damit in deze schöne stad, dat laster geen chance had. toch jeder is geïnformeerd, informiert, weil tegen. Deine vrouw niet liep, wie goed dat is.